Ja, uh, Dimitri. Uh, nu wil ik eens vragen, hoe is zo, wanneer, wanneer zou je beginnen schrijven eigenlijk? Uh, denk, ik denk, jij vertelde mij er juist dat je als kind al, al radio maakte. Ik, ik, ik was al mee. Uh, ik en schrijven ook ze. Ja, awel, en ik werk, ik werk nu professioneel voor een krant, en ik maakte dan al, denk ik, sinds dat ik. Sinds dat kans schrijven van mijn zeven of acht maakte ik op zo'n A4 papiertjes uh, kranten voor mijn vader en mijn moeder. En, uh, en mijn eerste verhalen moeten ook ongeveer van toen dateren, denk ik. En dan, en dan een beetje serieuzer heb ik het sinds mijn 18, 19 beginnen hmm. oppikken, denk ik. En wat bedoelde je met die kranten? Want uh, eigenlijk, uh, dat, dat, dat lijkt me wel interessant omdat we het een over uw stiftgedichten gaan hmm. hebben. En dat heeft te maken met kranten. Maar wat, wat hebt je toen als kind voor uw ouders. Uh, Oh, als, kind, als kind maakte ik, uh, ik denk dat dat de, de DA-krant heette, de Dimitri Antonische krant. Ah, ja. En ik had ook de Dimitri Antonische radio op cassettejes. Uh, op en in de DA-krant stond de, de horoscoop voor mijn uh, vader en mijn moeder. Oh, uh, en, uh, en stond mijn uh, persoonlijke tip 10 van die, <laughs> Wat te de koken deze week? Ongeveer, ongeveer. <laughs> en wat, dat er, in, uh, wat wauwers, er gebeurd was. In de was die hadden... Allez, en, die hele voor, week was en die mochten dat voor 10 frank, denk ik, mochten die een krant kopen. Ik weet het al niet meer... Uh, uh, commercieel was ik niet zo uh, onderlegd, maar, ja. maar ja, ik vond dat gewoon heel plezant om te doen. Mm. Um, Zo'n beetje een familiekrantje eigenlijk. Ja, zo. ja, ja. Maar als, als kind... Uh, uitgeschreven gewoon, hè. Ja. Is dit enig kind, of... Uh? Nee, ik heb nog een broer. Ah. Ja, dus die mocht ik meelezen. Ah, die mocht meelezen? Die werd niet je geschakeld. Nee, nee. Nee, je ja, en, en nu het kennen, eh En nu werk ik als chef Nieuws bij, bij het laatste Nieuws, bij een, een iets grotere krant. Ja. Ah, voilà. Dus... Uh, Allee, nu zijn we toch eigenlijk een beetje op je stiftgedichten aankomen. Ja. Dus je hebt je kranten eigenlijk uh, gratis eigenlijk. Of, uh, ja, ja, dat is uh, voilà. een, een leuke bijkomstigheid van, ja, ja. De, van het werk. Ja, absoluut. Dus je uh, stiftgedichten... En, en die worden dan soms stiftgedichten. Ja, ja. Vertel daar iets over. Um, ik ga het ook proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Want het is ook weer iets dat je, als je het ziet, veel eenvoudiger is dan om het uit te leggen. Stiftgedichten... Uh, een krant, een artikel uit een krant uh, zo'n dikke alcoholstift en dan uh, schrap ik alles weg en ik laat um, nog der een paar woorden of een paar letters staan en, um, en wat dat overblijft vormt iets helemaal nieuw en uh, vormt een tekst of, een, uh, of een, uh, een stiftgedicht en dat kan van één artikel of van verschillende artikels gecombineerd zijn oh. Oh, ik dacht dat je bepaalde ik heb er iets over gelezen en ik dacht dat je bepaalde stukken omringde en dan de rest wegkrabde, bij mijn ja, rol is er, like, ja, zo, zo maak ik ze ja, ah. ja, absoluut, dus ik, ah. ik, ik kijk eerst op, uh, ik kijk eerst naar, naar ik, ik blader door zo'n zo krant dat ik meestal ik op één woord of een zin kom waarvan dat, die dat mij ah. opvalt ah. Om, om, om, uh, om, dat kan niet heel nozel zijn um, en, en dan begin ik te zoeken of, dat er, of dat er daar woorden, zinnen staan de rond waar dat ik iets mee kan doen en als ik dan heel het gedicht in mijn hoofd heb dan, uh, dan is het heel ambachtelijk met een meetlatje en een, een dun stiftje, um, om, uh, omlijn ik die. En dan, uh, en dan met een alcoholstift schrap ik alles weg tot, tot alleen die, uh, die plekken nog overblijven. Mm. En, uh, en hoe brengt u dat aan de man? Uh, kadert u dat in en uh, verkoopt u dat? Of, uh? Nee, nee die, die, um, uh, die scan ik in en die uh, komen op, uh, op een weblog uh, te staan. Mm. Uh, Gemarkeerd.wordpress.com uh, Ah, ja. Nieuwsgierig is, maar als je gewoon ah. stiftgedicht in uh, Google uh, intikt, dan uh, ah. vind je ze ook meteen. Um, en het is vooral, wat, wat dat denk ik het leukste is om ze te maken, is dat je, dat je uh, het vertrekt van alles. Soms is, het een, uh, soms is het weerbericht waarmee dat ik begin, of um, uh, een, een, uh, een, een tekst over een, een gewichtheffer bij de Olympische Spelen. En, de, en, en, en je werkt met de tekst die dat er staat. Je verandert er eigenlijk op zich niks aan. Je schrapt alleen maar wat dingen weg. En toch, de, de, de, de waarheid die dat er dan komt te staan is zo anders dan wat, dat er, dan wat dat er staat als, uh, als dat zwart er niet is. Dat is heel plezant om, uh, om hm. te doen. Ja, je schept eigenlijk je eigen verhaal uit, ja. uh, uit het verhaal. Ja, dus je zoekt een verhaal, al is het over het weer. Ja. Pijnroomen in de pietige bouwen. Ja. Absoluut. En, en uh, ja, ik heb ook, Toen ik er juist mee begon, was er, was er iemand die... die ik, uh, ik had zo'n startpagina voor poëzie-sites, uh, uh, een link, gestuurd. En um, die, die, die beheerder stuurt mij heel ernstig een mail terug. Um, dat, hoewel dat er wel degelijk iets artistiekerig in zat, uh, schreef hij. Um, het niet op zijn pagina kon zitten omdat het geen gedichten waren, want... Ik had zelf geen tekst gemaakt. Ik, ik had alleen maar tekst gebruikt die dat er al was. En dus, en ah. dus kon, het, kon het geen gedicht zijn. Ah, ja. maar ik snap wel wat dat die man bedoelt, maar... Ja, die man, uh, uh, maar, ik doe het niet goed uit hem zegt maar... <laughs> nee, het is het is, bedoel, het is een beetje samplen eigenlijk ook met teksten. De, je, je plukt stukjes die dat er al bestaan en je naait die terug aan elkaar totdat je iets helemaal nieuw... Dus dan was. heb ik het niet uh, gepubliceerd, maar ja. wat heeft? Dus je heb ik het niet gepubliceerd? Nee, nee. Er, er is wel, er is een... Um, Um, een uh, online site die dat ook een uitgever hebben, die, die hebben nu gezegd dat ze geïnteresseerd zijn om er misschien ooit wel eens een bundel van te maken, ook uh, van die stiftgedichten, maar mm. dat zien we nog wel of mm. wat dat er komt. En draagt u soms voor of zo? Um, nee, ik heb wel ooit op de, op de nachten uh, iets gedaan, maar toen waren de verhalen uh, door, door studenten van Herman Terling ingelezen. Mm. Ik... ik ik vind, ook, ik vind eigenlijk ook dat er dus helemaal weinig schrijvers die, die echt goed kunnen, kunnen voorlezen. Um, mm. Ik snap wel waarom dat... Ik, ik, ik zelf heb dat ook hoor. Ik vind het ook wel leuk om naar iemand die dat ik echt goed vind om, om die zelf is zijn teksten te horen voorlezen. Maar er zijn toch evenveel... Uh, voor mij hoeft het niet per se dat dichters of schrijvers ook uh, podiumbeesten moeten zijn. Dat is yeah. mooi als dat samenvalt, maar ik, yeah. ik heb absoluut niet begrepen waarom dat, dat tegenwoordig bijna altijd zo moet zijn. Mm. Ja, dat hoeft ook niet altijd nee, zo. Toch... Er zijn er nog die aan de grans werken. Hè? Ja, dat is waar, maar ik denk als, zo, voor, als je nu kijkt naar dichters die dat, die dat goed doen, dan zijn dat toch vaak, of die dat, waar dat, hè, waar dat geschreven wordt, die ook, die ook uh, in kranten en tijdschriften aan bod komen, zijn toch vaak mensen die het ook op een podium ja dat Ja, dat wel, doen, dat wel, tuurlijk. Ja, maar ja, dat bedoel ik. Geen ja. die naar buiten komen, geen die... Ja. Uh, die het opsparen, en, uh, of, of uh, het op hun manier aanpakken, ja. hè, weet je, uh, door uh, zelf uit te geven, of uh, op een ja. manier, ik dan weer met mijn Er dus ja. zijn er uh, genoeg artiesten uh, die onder de grond werken ja. eigenlijk. Ja. Ja. Hè? De underground hè, artiesten. Je ja. ja. uh, hebt die boven de grond werken, en je hebt die onder de grond werken. Ja. Snap je wat ik bedoel? En hetgeen dat jij dan ziet, dat zijn degenen die boven de grond werken. Ja. En daar hebben we het nu over. Ja. Hoewel dat ik, tegenwoordig, ik denk dat tegenwoordig meer, meer ook, ik weet niet of dat nog echt ondergrond en bovengrond, ik denk dat ook vaak doe-het-zelf, zo dus doe-het-zelf ja, mentaliteit ja, ja, ja, is. Dat is. Dat wat is wat aan mij uh, vooral Dat, uh, dat staat als een paal boven water, er is geen uh, discussie mogelijk. Ja. En, of, de, en of, dat, of dat dan bovengronds of ondergronds terechtkomt, dat interesseert mij minder. Maar, nee. maar ik, Spinvis bijvoorbeeld vind ik ook fantastische muziek, hmm. fantastische teksten, maar ook iemand die dat jarenlang in, een, in, in zijn huiskamer met een cassette, cassette bandjes heeft zitten knutselen, oh. en dan komt dat ooit op plaat, en, en, en, en dan nee. staat dat in de top 30, hè. Je uh, weet uh, over wat dit is? Spinvis. Ah. Nee? Nee. Ja, ik heb nu heb ik de CD haast ja, niet meegenomen. Ah, is ja. Fantastische muziek. Ah, oh, mooi ja. Dat valt wel op te zoeken, hè? Ja, ja. Hey, oké. Okay. Ja, maar ik had hier al wel iets anders, Klaas, Ja, ik heb, ik heb iets van, uh, van een. Uh, het komt uit een CD, Oclair de la Lune. Mm. Uh, van, nee, van Oclair de la Lune. Dat is een mm. Franse, uh, Franse platenmaatschappij. Zo. Um, en ze hebben deze, deze plaat is allemaal met um, gelegenheidsduetten van hun uh, artiesten. Oh. En wat we nu nou gaan luisteren is um, van uh, Jeanne Chéral en Jacques Higelin. En die Jacques Higelin is een hele oude uh, artiest en, en zij is nog heel jong. En er zit ook een dvd bij waarbij je ziet hoe dit nummer gemaakt wordt. En, dan, en, en zowel zij zit heel bewonderend naar hem te kijken en... en um, hij naar haar, omdat ze zo jong en, uh, en uh, ongedwongen is. En, dus, en dat hoor je ook in, in dit fantastische nummer. Oké. Okay. Dans la salle d'attente De la garde Nantes J'attends Qui serrait son matelot sur le quai. Mmh. J'ouvre un magazine et je vois une jolie petite trousse qui. Kula Misschien toch uh, tijd voor een. Uh, ja, Nee, want jij zit hier nog klaar voor de volgende babbel, dat is ook goed. Maar misschien toch nog eens iets van je teksten of ja, zo. Ja, dat is goed. Uh, misschien. misschien ik ik even... heb, heb, heb je zo'n uh, stiftje die erbij, ja, eigenlijk? Ja, Ik heb zelfs heel, ik heb ze, ik heb ze zo van de want, plastic... uh, niet zo Misschien heb je daar zelfs in, ikzelf, ja. Ik heb nou wel enkel. Nee, niet zoveel. Want eigenlijk ja. Staan die dan allemaal bij je? Ik heb er wel een paar, maar ik zie dat je er niet al mat vol hebt. Ja, ja, ik heb ze allemaal, het is, het is echt een map. Maar ik nu zo even, uh, ja, ja nee, niet? Ja. Wacht, ik zal u de deze geven. De uh, <laughs> Merci. Dus we bladeren nu in een, uh, ja. in een grote farde met allemaal uh, uitgescheurde krantenstukjes gezien. Ik um, ben er één specifiek aan het zoeken dat ik graag zou willen. Ah, deze ken ik ook al. Uh. Dit ja ook zo ja, euh, ja. Even.